Embar Brandsen met het NOS-journaal. Bij de bestorming Kabul zijn zeker vijf doden gevallen, onder wie een Amerikaan en twee Indiërs. Zes mensen raakten gewond, zo heeft de politiechef van Kabul bekendgemaakt. Tientallen mensen werden urenlang gegijzeld. Op Twitter meldde een Afghaanse journalist eerder dat een Nederlander gewond is geraakt, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat niet bevestigd. Gewapende mannen bestormden gisteravond het Park Palace Hotel... waar op dat moment een feest werd gehouden. De aanval heeft ruim vijf uur geduurd. Het is onduidelijk of de aanvallers zijn gedood. In de Friese plaats Hornster-Zwaag heeft een automobilist... gisteravond een groep voetgangers aangereden. Eén persoon is om het leven gekomen. Vier raakten er gewond, van wie één ernstig. De automobilist is aangehouden. Het is onduidelijk wat de oorzaak van het ongeluk was. Bij het Moerdijkse recyclebedrijf waar dinsdag brandwoede is kort geleden een paar keer ernstig explosiegevaar vastgesteld. Dat staat in een inspectierapport dat in handen is van Omroep Brabant. Justitie is volgens de regionale omroep een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De inspecteurs vonden de situatie in twee gevallen zo gevaarlijk dat het werk er werd stilgelegd. In verband met de dodelijke steekpartij afgelopen weekend in Uden is een man van 25 opgepakt. In de nacht van zaterdag op zondag werd op de markt in Uden een man van 27 uit Os doodgestoken. Hij was daarvoor een vrijgezellenfeest. Volgens een andere man die bij het feest was, was er geen sprake van ruzie of een opstootje. Het slachtoffer overleed in de loop van de nacht in het ziekenhuis.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 It's coming.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 Als toen ik het origineel nog had, het gouden goud maar klein. Dit hart, ik heb het pas gekocht, dus een tweede hand. Je blijft geen gouden Geen gouden. ook al had je wel de kans. Want dit is mijn hart, een houten hart. De dames voor u hebben het al pas verzwaard.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 Voor u hebben we het al vastgezwaard, steeds maar lief, dat kan geen kwaad.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 fun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 Le sujet est we Le sujet